Brown Shirts in the 30s, and uh, travelled around Europe, and I think, you know, a pretty unsettled life, I don't know much else about it. There's a lot of other books that are not translated. <coughs> They've got fascinating titles, and you think, wow, I'd love to read that about. We are living in what the Greeks called the Kairos, the right moment, gods, of the fundamental principles and symbols. This peculiarity of our time, which is certainly not of our conscious choosing, is the expression of the unconscious man within us, or woman, well, ha yeah, that's another European thing, isn't it? It's, it's, it's, it's, it's man or woman within us, it's both. The peculiarity of time, which is certainly not of our conscious choosing, is the expression of the unconscious man within us who is changing. Coming generations will have to take account of this momentous transformation if humanity is not to destroy itself through the might of its own technology and science. Its deficient might, its deficient use of this technology itself. So much is at stake and so much depends on the psychological constitution of modern man. Does the individual know that he, she is the mate weight that tips the scales? Does the individual know that he or she is the mate weight that tips the scales? What you do is crucial to what happens to all of us. What we do, individually, we have a huge responsibility. It's a great responsibility. Because it's the responsibility for growing to the next stage, for helping ourselves, for helping each other, and let's hope for helping the whole community to move towards this integral stage. I'm going to stop there and allow some questions. Mm. Very interesting point, I must say, and that is very, particularly that the idea that, um, of the wholeness of, uh, of the esoteric disciplines, that they don't argue with each other. And if you think about it, all the religions, all the major religions, that is central, which is a are from esoteric disciplines, and they do nothing but fight among each other, to divide, But it's never have you ever had an that of water esoteric, esoteric schools, so it just does not happen. It is the very opposite a it's, it's, uh, so the concept that we have. Yes. And uh, I think practically practice. although we, we we're talking, talking there about, I'm using lots of words, really it's a practical thing that we have to do this. It is you know, the, the practice of meditation and the practices of you know becoming aware of these You know, it's not about our, our intellectual grasp of it; it's about whether we can live it. Is your first four right? The right thinking, right living, whatever those four were. Eight. Eight. Uh, but but they were reduced. Mm -hmm. Yes. Well, that's the Buddhist part. I think when we look at that, we realize that it's it's pretty much the same in all the. Yeah. all the teachings. Right mm -hmm. knowledge, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. And they all sequentially lead on. One. Do you see what I mean? To yes, I've never you start with the first one. You so start, you start then with then the right. right. Yeah. Yeah. You start with the right knowledge. Awareness of constant change and, it and this leads you to the non-attachment. Yes? One of the things that Um, one of the things I was given a long time ago was a really good teaching and it came to me and it was a master has the use of everything, the ownership of nothing. And I think that's to do with attachment and not Ja? Oké, okay, hou doen. Nee, breng het maar mee. Als je die van hem is, breng hem maar gelijk weer terug. Hij zat hier op een hoesje. En als je daar van hem is, ga je morgen wat terug. Ja, dat weet ik, maar. Ja, oké, okay, ik ga me goed met uitzending beginnen, hou Nou wat lieve mensen, hier zijn we dan. Op Pinksteren Maandag. Met Ridradio Radio vanuit Rijen. En als ik het goed heb, is het vandaag weer 24 mei 2010. Want het moet wel, morgens de 25e. Ja, een heerlijk muziekje in, hè, Tonner. Ja, dat is een muziekje, dat is een relaxmuziek. Daar word je rustig van. Daar heb ik op deze muziek. Dat, dat was deze muziek, dat klinkt misschien vreemd. Toen ik begon vijf jaar geleden met uh, RID Radio, toen heb ik altijd dit muziekje op gehad. Sindsdien heb ik uh, de, met klokjes gebeld en uh, met andere muziek. En dan ben ik eigenlijk een paar weken al met deze muziek bezig en ik blijf er ook gewoon uh, mee uh, doorgaan. Nou, het is natuurlijk Pinkstermaandag en jongens, wat hebben we toch mooi weer gehad. Uh. Wat waren de goden ons weer goed gezind met het weer. Maar ja, als ik de nieuwsbericht al moet horen, dan moet er, is het onderhand weer voorbij. Want het wordt dus slechter weer. Nou is dat ook niet erg natuurlijk, naar een paar van die hete dagen. Want het was vanmiddag toch in de auto, de buitentemperatuur. Want bij Wilfred wordt dat aangegeven in zijn auto, was de buitentemperatuur toch gewoon 27 graden. Dus dat is toch best een behoorlijke buitentemperatuur, weet je wel. Je moet het natuurlijk niet in de zon gaan meten, want uh, we hadden gisteren dat avond buiten. En die had de thermometer op de tafel gezet in de zon. En toen gaf hij 40, 40 aan. Maar bij mij onder het antwoord, gaf hij 28 aan. Dus in de schaduw. In de schaduw onder het aantal 28 graden. Nou Jan, moet je daar maar vanuit gaan dat het die temperatuur wel geweest is. En ik denk natuurlijk ook bij, uh, bij jullie ook. Gewoon dat de mensen genoten hebben. Ik zou ook op de terrasjes. He, toen we daar weer bij je zo dus in de Oosthoutrijd, daar heb je aan de linkerkant zo'n uh, zo restaurant liggen. Nou, de terrassen zaten helemaal vol. Dus inderdaad, we mensen kunnen weer, hebben we goed zaken kunnen doen. Maar ik wil natuurlijk, voor vanavond weer een uurtje aan elkaar kletsen, maar inmiddels alweer zeven moeten van zijn, wil ik natuurlijk jullie lekker eventjes, ja, jullie welkom eten in mijn spiritueel praathuis van het zesde Zintuig. Ja, een beetje spiritueel. Klinkt ook wel een beetje spiritueel. Dus het komt goed op hier op Pinsteren. En ik ben toch wel blij dat degenen die toch de moeite hebben genomen om vanavond bij me te zijn, het mooie weer even achter zich gelaten hebben. En toch gezellig hier in ons midden zijn. En dat zijn natuurlijk op dit moment onze Devenger. avond lieve Devenger. Welkom in het spiritueel praathuis van het 26 Op Ook natuurlijk Jan. avond lieve Jan. Dat jij ook met deze mooi weer toch. Ik weet niet of je misschien beneden zit met je laptop of anders. En misschien buiten lekker in de tuin. En anders, misschien bovenop toch, of boven op kamertje. In de zon zal het ook wel warm zijn op het moment. Maar dat is het natuurlijk nog extra leuker als je er natuurlijk dan bent. Dan natuurlijk de ons onze oude crème, voor je nadliepte crijk. fijn dat jij er bent. En natuurlijk Mariska. Goede lieve Mariska. Ik heb je een paar keer gemist. Maar ik zie dat je er dan ook weer bent. Dus liefde schat, fijn dat je natuurlijk bij ons bent. Dan natuurlijk onze Tom. Tom, die alleen maar af te fietsen is, of eventueel met vakantie, of nooit verzaakt. Dus ook jij, lieve Tom, gezellig dat je er bent. Natuurlijk, Tom nog wil ik weer bedanken voor zijn uurtje voor ons. Hij heeft buiten de kop altijd welke maandag. Alleen het lijkt me helemaal geen maandag vandaag, hè. Ik, vind het, ik weet niet of het thuis het is. Ik moest er vandaag heel de hele dag aan denken... Jan zit toch beneden, zegt hij. Ik moest er toch de hele dag aan denken. Ik moet niet vergeten vanavond in de uitzending te gaan. Want je hebt gewoon de hele dag niet het gevoel hè, dat het mama is. Het is echt zo'n dag van lekker een extra dag. Maar ja, het is nu weer voorbij. Dan natuurlijk eh, SV, hè, SF. SF, goedenavond. Ook jij natuurlijk, lieve groeten hier vanuit rijden. Dan is het natuurlijk de yoga. Je weet, we hebben de club opgericht. En dat weten wij we, allemaal. Dus uh, goedenavond wie weet, yoga. Welkom hier bij ons. in de radio. Dan is er natuurlijk ook Tjako. Want ging even met zijn vrouw een bakje doen. Zijn. Dus ik denk nu dat hij dan al inmiddels weer klaar is. Maar als je toevallig ons hoort, lieve Tjako, ook jij natuurlijk. Welkom. Nou, inmiddels zie ik dat een schip binnenkomt geblubbelt. Geblubbeld. Zaterdag was het er al in als blub. Toen had ik het niet in de gaten. Ik had het echt niet in de gaten hoor. Dat jij ja, het was een geur. Want dan had ik natuurlijk wel gezorgd dat maar ja, blub blub blub in de vis kon natuurlijk ook niet weg. En dan zou ik ook nog binnenkomen, Jochen. En onze allerlieve Gus. Ja, Gus komt altijd even knuffelen, dat weten jullie. Maar ja, dat is gewoon de algemene gro groepsknuffel van de liefde, liefdesradio van de liefdesradio, van het zintuig, oftewel bron van liefde. Want Zo heet natuurlijk mijn spiritueel centrum, hè. De bron van liefde probeer ik altijd. Ik werk vanuit de bron van liefde. En dan natuurlijk dus, pf, pf, lieve Gus. en dan natuurlijk Jochen, die ook fijn bij ons in ons midden is. Goedenavond, lieve Jochen. Nou, ook jij, lieve Judith, als je luistert op dit moment, ook jij natuurlijk heel veel lieve groeten vanuit Rijen, en dan verder als alle luisteraars, die op dit moment zitten te luisteren. Ook van harte welkom hier even in het uurtje van het gespürte praathuis van het zesde zintuig. Goedenavond allemaal. Nou, ik heb lekker mijn haren openstaan als het pure buiten zit, dan kunnen ze hier meegieten. Als ik tenminste ze me staan. Want ik denk het niet, want als ik hieronder, had ik zitten praten, en, en de jongens staan bij de schuur, hoor ik ook niet wat ze zeggen, dat zou allemaal meevallen. Zonder liefde, zeg je, op het begin dat, je dat, dat Dat klopt. Daar is het ook de sterkste energie die er is, hè. Die liefdesenergie is de sterkste energie die, uh, die wij tot ons midden hebben. Ik zie dat en Ook op dit moment, uh, Laris, ik weet niet, lieve Laris, of ik jou al een dag gezegd heb, Dan ben jij inmiddels binnengekomen, maar jij natuurlijk ook heel veel uh, het lieve groeten hier van mij vanuit heilig. Weet je wat het is? De Mariska die gaat aanmelden voor de cursus Magnetiseren. Het is altijd fijn natuurlijk als je mensen kunt helpen. Als je dat gewoon vanuit je gevoel doet, is dat natuurlijk altijd prachtig. En de mensen zullen er ook wel bij hebben. Ja, zo komen er morgen bij mij twee mensen vanuit deur. Ik ken ze helemaal niet, maar die moet ik morgen even in chakras heel goed afstellen. Want er is iemand bij me geweest die zit in de psychiatrie, werkt daarin. En ze zegt ook, wij kunnen medicijnen voor schrijven. En wij kunnen nooit het gevonden krijgen bij die mensen. En ik weet gewoon dat Kanita daarmee geholpen heeft. En meer mensen, dus het chakras was goed afstellen, naar elkaar toe. En dan dat ze allemaal even ver openstaan, staan, dat het gewoon de goede energie goed kan uh, doorstromen. En dan heb je, het is best een genezend effect. Omdat de aura, kijk onze aura die om ons heen zit, dat is een, een, een, geen lichaam van vlees en bloed. Dat is een hysterisch lichaam. Dat is een, een lichaam van lagen. Je kunt dit zelf ook bij jezelf bekijken. Als je nu dus een proef neemt, hè, dan moet je je handen eens zo uit elkaar doen. Dus je handen doe je zeg maar ongeveer, wat zal het zijn? zeg maar 30 centimeter, 40 centimeter, kijk niet op een centimeter. Doe je die handen van elkaar. En dan de handpalmen naar elkaar toe. En dan ga je heel langzaam, dan ga je dan die handpalmen naar elkaar toe brengen. En dan op een bepaald moment, dan voel je ze warm worden, je handpalmen. En er komt ook een bepaalde druk, tegendruk. En als je dan een beetje starend, met een beetje samengeknepen ogen, tussen die twee handen doorkijkt, dan zie je daar ook een, een, lichtgevende, uh, een lichtgevende laag zit. Een beetje doorschijnende, lichtgevende laag. Als je dat kunt zien, dan via zie je... Zie je je vingertoppen kijken, zie je boven je vingertoppen er ook, en dat is natuurlijk je aura. Die aura bestaat natuurlijk uit veel meer kleuren, maar de eerste kleur, die lichtgevende kleur, is, het is ongeveer om te zien hetzelfde als je, als je uh, boven een kachel, als de kachel warm is, dan zie je boven die kachel ook zo, uh, zo van die energie dingetjes hangen. En dat zie je dan ook, uiteindelijk als eerste kun je dat vaak zien, als je je eigen ouder krijgt. Daar hebben we Elisabeth, onze uh, lieve Elisabeth, goedenavond, ja, lieve Elisabeth. Nou, uh, Gruppe is een boek aan het lezen. En dat moet je zo zien. En zo moet je ook eens proberen om eens de aura bij je dieren te zien. Je ziet vaak bij je katten of bij je honden blauwe een blauwe aura. Een blauwe, als je goed naar je kat kijkt, dan zie je vaak net boven hun haren een blauwe aura. En dat kan misschien toch te maken hebben dat een kat, en een dier of een dier, dat die heel erg spiritueel, tenminste heel uh, veel spiritueel waarnemen. Dus wanneer er iets in huis is, in, in, in iets wat er in, uh, in huis is, dan zul je altijd zien dat, dat je, je kat of je hond, dat het eerst opmerkt. En je kan op een bepaald moment in één keer gaan zitten en met kopje helemaal iets volgen. Eerst dacht ik wel dat het een vlieg was, maar dat was het niet. En dan moeten wij het ook zien, maar dan zien we dat volgens dat helemaal. En wanneer je ook spiritueel vlieg bent, dan kun je ook waarnemen dat er iets is. En zo kun je daar heel veel mee doen. Je moet eens een keer bloemen kopen. De bloemen hebben ook een uitstraling. Hè? Als je een bekend bloemen hebt, of een plant met een bloem in, dan moet je eens met je hand over die bloem, een klein stukje van die bloem afgaan. Dan voel je de warmte, dan voel je de energie. En dat is ontzettend een mooie ervaring. Je kunt ook, zo kun je ook voelen, als je je, je, je ogen dicht doet, en je krijgt van iemand bloemen, En je krijgt van iemand bloemen, maar kun je op een bepaald moment, als je je hand zo overheen laat gaan, precies voelen als ze je echt met liefde gegeven zijn. Dan voel je aan de uitstraling. Probeer het maar niet. Ik weet niet of er op dit moment een geranium bij je in de buurt opstaan, staan, ja, want het is op het moment natuurlijk al met de bloementijd, en dan moet je dat maar eens zo zien. Ik zag het van de week bij mijn, duif, bij mijn duifjes, die hebben Boven hun kopjes, kijk, je weet, duiven die hebben natuurlijk, zeg ik altijd, haartjes. Als duiven jong zijn, en dat is met vogeltjes precies hetzelfde, wanneer ze nog niet helemaal in de veren zitten, dan hebben ze altijd haartjes, zeg ik altijd. Dat is, dat is boven op hun kopjes hebben ze dan een beetje van dat gele haar. Maar wanneer een, een, een duif volwassen is, dan heeft hij dat niet meer. Dan zijn die gele haartjes weg, en dat wil zo zeggen ze, beginnen volwassen te worden en kunnen in de feite, uh, mee gaan trainen voor de vluchten. En ik had zo mooi met mijn jonge duiver, een jonge duiven, die vooral al maanden oud zijn, stonden ze op het ding en dan kreeg, kreeg ik boven de kopjes zo helemaal over hun duikjes, ongeveer, ik denk een centimeter, misschien iets groter, een hele mooie gele uh, aura, helemaal rond die duikjes. En ze hadden het allemaal, dat was wel zo bijzonder, om dat te ervaren. Ik dacht vanmiddag zaten ze zo een paar op de klep en dacht ik zal eens even kijken of het nou nog is. En het, toen was het, het had natuurlijk ook met een lichtval kunnen, te maken kunnen hebben, dat de zon net ondergaat of zo. Maar vanmiddag zaten ze gewoon in de schaduw en dan keek ik en toen was het er ook. En dat was echt, het was voor mij een heel erg mooie ervaring. Ik weet niet of jullie op het moment op buiten zitten, maar als want je moet eens als. Ik weet niet of dit straks al kan. Maar je moet eens naar buiten gaan. En dan moet je eens naar een boom kijken. En dan moet je eens een beetje starend naar gaan kijken. Net voor je die boom voor de oortrukken. Dat je in een soort gedachte naar die boom kijkt. Dan zul je zien. Hoeveel mooie glinsterende bolletjes. Er in de lucht hangen. En vooral tussen de takken. Tjakko die gaat slapen. Ik had het even niet gezien, lieve Tjakko, maar als je nog luistert, in ieder geval, wel te rusten. En werk ze morgen. En je krijgt ook de groeten nog van Jan, en ook van Gut, en ook van Donner. Dus in ieder geval, je zal nog wel even luisteren. In ieder geval, van hun van krijg je ook wel te rust toegewenst. En natuurlijk ook van mij een slaap. Lekker. Het zal wel moeilijk zijn als het warm is in haar met dit... -ie. Ik slaat me De Nou, Gupie is een boek aan het lezen. En het gaat over dieren die we kennen en hun vertrouwen. Het is natuurlijk ook zo. Een dier gedraagt zich naar zijn eigen... Gub zegt, het gaat ook over insecten. En het hoort er allemaal bij. Maar je kunt het dus zien, dan word je maar wat ik al net vertelde, dat kijken in de lucht. En dan kun je het beste zien, als je nou een boom hebt met takken, en dan tussen die takken doorkijken, dan zie je het beste. En dan, dan, dan zul je merken dat er meer energie is in, in de kosmos, in de, in de als dat wij maar, maar durven te vermoeden of maar durven te denken. Gup zegt ook. En je kunt ook uit, in het boek kan ze ook weten van wat je totemdier is, hoe je erachter kunt komen. Hoe kun je erachter komen, Gup? Hoe kun je erachter komen? Hoe kun jij erachter komen wat mijn totemdier is? Kun je dat in een kort vertellen op de Want ik vind het wel best wel interessant dat je op een bepaald boek het eruit kan halen? Dat ja, klopt, van adelaat op muis, dat zijn je, je dieren. Want daar heb ik ook in dat uh, medicijnenboek, hè, van, uh, dat ik heb. Daar staan ook al die totendieren in. En dan door het trekken van de kaart, weet je op dat moment dat je totendieren is. Maar ik weet ook niet of jij dat op de een of andere manier kan, uh, op de een of andere manier kan, uh, hoe, je, hoe je dan via dat boek erachter kunt komen, uh, wie jouw totendier is. Kijk, ik weet wel door het trekken van die kaarten en het leggen van die kaarten, weet je wel wat op dat moment jouw totemdier is. En ik merk ook altijd als ik die kaarten trek, dat die mensen dan juist net in die groeiperiode zijn, waar juist dat hier veel aanwijzingen geeft en je tot kracht en steun kan zijn. Kijk, als je kijkt het gordel dier, wanneer je het gordel dier trekt in, in, in die kaarten, dan, dan uh, is het zo dat je juist in die periode bezig bent en je eigen van iedereen afsluit. En dan is vaak het goddeltje jouw tood te Omdat jij in de periode zit dat je je afsluit van mensen, doordat ze je pijn hebben gedaan, of dat je dingen niet wilt voelen, of dat je toch niet een jaar eens een keer terugtrekt uit de werkelijkheid, en is gewoon helemaal in jezelf wil zijn, dan is het vaak in die periode je goddeltje je, uh, je, je tood niet uh, Wanneer uh, vriendschap uh, heel erg belangrijk is in een bepaald moment, wanneer je je vrienden echt nodig hebt, dan is vaak de hond in die periode jouw totemdier. En zo ga je maar door. Uh, ben je in de spirituele groei, dan zie je vaak dat de adelaar je, uh, of, de, of de kraai hè? je, je totemdier is. Dus wanneer je goed moet luisteren naar dingen om je heen, waar je niet aan voorbij moet gaan, is vaak de dolfijn je totendier op dat moment. En zo heeft het ook te maken in wat voor groeiperiode je zit. Want het totendier is uiteindelijk voor de indianen hetzelfde als wij met onze beschermengelen. Want ik zeg altijd, je hebt je eigen beschermengel, maar je hebt daarbij ook nog meerdere meerder spirituele helpers. En dat zullen altijd... Ik ben jarig op 21 januari 1943, weet je ook. Ben ik jarig. Dus op 21 januari 1943 ben ik geboren. En op 21 januari natuurlijk ben ik jarig. Maar dan, dan, dan zie je ook, als je dieren op dat moment... Kijk, en maar, ik zeg ook altijd, wanneer wij begeleiders hebben... Kijk, wij hebben altijd mensen adviseurs vanuit de spirituele wereld die ons helpen, dus vanaf van, van de uh, andere wereld, hè? van het hogere. Wanneer we nu vragen moeten beantwoorden aan iemand op zakelijk gebied, dan zullen wij altijd op dat moment zullen we altijd op dat moment een begeleider, advies krijgen van een spiritueel begeleider die op op Financieel gebied heel erg bedreven is. Dus die is op spiritueel gebied dan heel erg. Uh, die is dan op, op zakelijk gebied heel erg onderlegd. Het kan zijn dat die in het leven zelf heel veel met zaken te maken heeft gehad. Wanneer de mensen je advies vragen over een ziekte, dan word je altijd op dat moment geadviseerd vanuit de kosmos of vanuit de andere wereld of kosmos of spiritueel wereld, hoe we het ook mogen noemen. ...door iemand die op, um, op heel veel, dan weet ik, jouw kleinzoon is op mijn bejaarder geboren. En die op, op, op, op, op, op, genees, op geneeskundig gebied ook weer een goede raad kan geven. En dat is eigenlijk hetzelfde als je haar totemdier. Je haar totemdier heeft op dat moment dat te zeggen, wat, wat, wat voor periode dat jij zit... En ja, dat weet ik. Dat wist ik toch. Die is op dit jaar geboren op mijn verjaardag. En dat is... Um, er zijn er heel veel kindjes op mijn verjaardag geboren. jouw kleinzoon is geboren. Een dochtertje van uh, een jongen waar ik vroeger al mee gewerkt heb is geboren. Nog een meisje is er geboren op die dag. Op de 21 januari zijn dit jaar, dat ik weet, toch zeker drie kinderen geboren. En van, van mensen die ik ken dan. En dat is, en dat is natuurlijk, en dat is natuurlijk hoe je zo moet je altijd rekenen. Dus wanneer je een dier... dus een dier is de otter voor mij. De woord dier totem is de otter voor jou. Maar de otter, zeggen, daar kan ik dadelijk even de beschrijving van de otter kijken, want dat staat in dat boek. Dat is wel een goed dier, dacht ik, de otter. De otter heeft wel eens even, kijk, zal hebben een boek gezeten, maar ik kan ze daarom beschrijven over de otter. Wat, kijken wat uh, Joka er nog meer van zegt. Geboortetotum is de otter. De otter. Even kijken. En mijn complimentaire totum is de zalm. De zalm. De zalm heb ik hier niet in staan. Otter wel. De slang, de steen hier. Ja, daar wel. Een, een zalm en een, en een otter. Die uh, kunnen allebei in het water. Ik ben natuurlijk ook een waterman. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Allebei waterdieren, hè? En ik ben zelf een waterman. Ja. Erg De muis. De Dat klopt. Ik ben dan vriendelijk, onconventioneel, on onafhankelijk dynamisch, gevoelend, ik kan ook afstandelijk zijn, dat kan ik echt zijn, dat kan afstandelijk zijn. Ja, ik ben niet afstandelijk, ik ben vaak heel erg op mezelf, heel erg op mezelf. Dus dan sta ik op dat moment niet open voor, voor mensen, dan ben ik heel erg En dat, dat is wel waar. Ik ben natuurlijk meestal met heel veel gevoelens. Ik ben een gevoelsmens, maar ik kan ook afstandelijk zijn. En dat doe ik niet bewust, maar dat, dat zit gewoon niet meer in me in. Dat is ook denk ik wat sommige mensen bij mij niet vinden passen. Dat ik afstandelijk kan zijn. Maar dat heeft meer te maken... Ja, ik heb wel een beetje steenbok, uh, steenbok uh, dingetjes in me. Dat klopt wel, uh, Laris. Ik heb de, twee kinderen die waterman zijn en één zoon heb ik steenbok. En ik merk... Uh, ja, tolerantie, dat klopt. Je moet ontwikkelen. Tolerantie en moed. Tolerantie, ja... En dat kan toch een heel tolerant zijn hoor. Maar soms wel eens te. Maar dat is de leven. Voor ik moet kijken, dat betekent dat zei bladzijde 65. En mijn levenspad is creatieve kracht. Maar is ze? Ja, dat herken ik wel in, joh, zegt Lares. Maar Goh, wat fijn, weet je ook wat dat jij dat van mij hebt willen doen. Zo zie je maar, hè, Die goed doet, goed omhoog. Dat spreekwoord is er niet van, is er niet van niks. De otter staat hier voor vrouwelijke kracht, zie ik wel. Je zou ook Otter eens heel zorgzaam voor haar jongen. Ze zal uren met hem spelen en daar allerlei acrobatische toer uithalen. De hart van Otter wordt vaak gebruikt om medicijnbullen en van te maken voor wijze vrouwen. En mijn totemplant is een varen. Oh, geen wonder dat ik er zoveel in de tuin heb staan. Ik vind het ook mooi hoor. Varens vind ik mooi. En ik heb bij mij groeien er heel veel in de tuin. En dat, is, dat, dat is een spoorplant, hè. Ze komen overal uit de grond. En hoe dik ze zo ook uittrek, ze komen toch wel iedere keer weer tevoorschijn. Een mineraal torquaas, ja, daar wist hij dat is, dat, is, dat is de kleur erin. Uh, en de vlinder, klein, de clan klein, bij de vlinderklem. Ah, vlinders. Dat vind ik ook, ik heb ook een vlinderband met Pinkerbelle. Als er vlinders in de tuin zijn, dat vind ik prachtig. En hier staat ook: hier staat ook, de beïnvloede wind is de Noordenwind. De totum daarvan is biezel. De kleur is zilver, muzieknoot 1. E. Ja, hij is alweer buiten Jan, van binnen. Je, je zou ook iets van de otter beschreven. De otter is altijd in beweging zeer nieuwsgierig. In tegenstelling tot andere dieren zal de otter nooit als eerste een gevecht beginnen. Dat klopt. Dat zou ik ook nooit doen. Ja. Het groot gelijk, lieve Joker vind je schat wat je dat nou voor mij al gedaan hebt. Ze verdedigt zich slechts. Ja, en dit ook, hè, de vrolijke kleine schepsel is dol op avontuur. Ze gaat ervan uit dat alle schepselen vriendelijk zijn. Totdat het tegendeel bewezen is. Laris zegt, ja, je hebt met de neurologie bekeken. Nou, ik heb eens een keer, ik zal eens een keer zoeken of ik dat bandje nog kan vinden. Jullie weten, jullie weten misschien nog, toen Tolkredio er nog was was Astrid, helaas is op manier, is overleden, al een paar jaar geleden, had ze op een gegeven moment, had ik een, toen was ik nog luisteraar van Tolk Radio, en dan had ik een, een briefje geschreven of ze mij uh, mijn numerologie wilde doen. Of mijn astrologie wilde bekijken. En toen heeft zij uh, die voor de radio voorgelezen. En het mooiste was, dat ze op een bepaald moment zei, van nou, als ik jou hoorde op de radio, dacht jou, nou, die Nelly... Maar nou ik jouw, nummer, jouw astrologie bekeken heb, toen ze zei ze, je bent gewoon geboren, uh, uh, geboren medium, je bent gewoon, het vroeger al, wat is dat? Je hebt los in de vastzitterskooi. Oh, je hebt vallen vanmorgen denk ik. In de vastzitterskooi? Ja, in de vastzitterskooi. Mag ik naar voren, mag je Ja, dat is uh, van die heb ik hier gerinkt vandaag. Ja, cool. die, uh, die is eraf gevallen. Moet je het lekker aan die ring aanbrengen? Nee, dat is van de week waren de potjes te klein. Is dat helemaal Ze snel zijn deels een manier van mijn motter te komen ze hem te vervelen. Ja, dat klopt. En dat klopt echt. Ja, ik kan het ik kan. Ja, alleen maar beamen. Dat klopt ook zo. En nee, zo, ik denk dat alle mensen vriendelijk zijn. Dan verwacht ik gewoon van iedereen totdat dat tegendeel bewezen is. Dus is ik laat ook andere mensen, alle mensen toch toe tot ze, te ver, tot ze te ver zijn gegaan. En dan zet ik ze buiten de ring en dan, dan is het ook voorbij. Maar deze karaktereigenschappen vormen de schoonheid van de evenwichtige vrouwelijke kant. Hoe leert ons dat evenwichtige vrouwelijke energie niet jaloers of katten is? Het gaat om zusterschap. Om plezier te hebben en om, delen en, het geluk van, en om te delen het geluk van anderen. Vanuit het vast verankerd geloof dat alle talenten ten goede komen aan de hele stam, is altijd blij voor anderen. En daar ben ik ook altijd. Echt waar, ik ben altijd heel erg blij als het een ander goed gaat. Maar ja, dat vind ik ook al zo mooi. Ik heb, ik, ik, ik heb dat ook al, vind ik, als ik bij Ridder Radio kom. Kijk, als jullie dan nou maar zitten te luisteren, en, en dan, dan in mijn programma komen, dan heb ik altijd het gevoel van, ook een stukje verbondenheid. Want dan weet ik, dat hetgeen wat ik uitdraag naar jullie, dat het misschien ook, dat jullie dat ook leuk vinden. Ik vind het leuk om het te doen. En dan weet ik ook altijd leuk, als jullie het ook, jullie, jullie bedanken mij eigenlijk, door, op mijn chat te komen, is voor mij natuurlijk een stukje dankbaarheid, naar mij toe. Kijk, en als ik dan zie dat ik nu met mijn cursus bezig ben, weer een nieuwe cursus, een nieuwe cursus bezig ben, en als dan de volgende week, van de morgens de, de vijfde, eh, morgen is de vijfde, een keu en, les, en dan, nee, morgen is de zesde les, en volgende week is dan de laatste les. Maar als ze zeggen nu al, ze vinden het nu al jammer, om, om het los te laten. En ze zeggen, kunnen we niet één keer in de maand lekker gezellig bij elkaar komen en iedere keer een ander onderwerp. En dat is natuurlijk goed. Nou, Jochem zegt, nou het is duidelijk als ik net iets deed, eten wil geven, hoor, het zalm. Nou, Jochem, je hebt de spijker op de kop geslagen, want ik heb graag vis. En zalm vind ik ook lekker. Lekkere zalm, lekker een vorming en dan op de grill. Dat vind ik heerlijk. Dus ik vind zalm gewoon ontzettend lekker fijn. Trouwens, een nieuw in nieuw haring vind ik ook lekker. Maar als het met, al wat met vis te maken heeft, dat vind ik lekker. Zo zijn nu op dit moment bij de MT, ik krijg altijd de folder binnen, zijn de, de, hoe heet het, de makrelen. Vanaf morgen weer in de aanbieding. Een euro per makreel. Nou, dat is natuurlijk niet, niet, niet niks, hè. Zal dus wordt van de week even weer lekker zwikkelen en Lekker. Um. Nou, ik zie dat hij heet Joka, allemaal voor iedereen bezig is. Jochem, je bent een, een hert. Compliment, totum is een valk. Kibbeling, ja, vind ik ook lekker. En, uh, en een gebakken scholken dat wil er ook wel in bij me. En uh, wat, wat dus ik dan meer tussen mijn neus en lippen? Als het nou met vis te maken heeft, dat maakt niet uit of het, nou een, of het nou een kibbeling is. Of het is een, uh, of het is een, uh, uh, of het is tong in witte wijnsaus. Of het is gebakken mosselen, of gepaneerde oesters. Of wat het ook mogen zijn. Het maakt mij niet uit. Als het maar vis is, dan vind ik het heerlijk. Tongfilet. Tonfilet in witte wijnsaus. Jongens, mm, heerlijk. Dat is heel goed. Maar bij Jan zegt, bij mij gaat er alles vol in. Ja, dat weten wij ook wel, Jan, dat er bij jou alles vol in gaat. Valt me dan mee dat je, dat je op de chat komt. Dat je niet eventjes... Ik dacht ik niet even in de koelkast zitten duiken. Maar wat hebben jullie eigenlijk allemaal gegeten? Ik heb twee dagen gebarbeweerd hier met de kinderen. we hadden er zoveel over en het was weer. voor ik zei nou we we er even niet. Maar ja, dan kun je er lekker salades bij salades, hè. Salades, hè. De lekkere, al bij de c hebben ze van de heren lekkere... Uh, um, ze daar gewoon, hè. die hebben ze dan zelf alleen maar kant en klaar gemaakt. Hè. Die smaak bij de C-1000 het lekkerste. En dan ik, en ik uh, tomaat, ook uitjes doe kan heel fijn snijden. En dan tomaten doe ik heel fijn, heel fijn snijden. En die doe ik dan door elkaar heen, dan doe ik wat peper en zout en wat er zijn. Nee, jij ja, had dezelfde als ik. Ja, koude schotel, hè. Nou, en dan lekker met tomaatjes. Het, het sla en bij ons hebben ze allemaal even graag. Want gisteren had ik, de maak ik iedere keer vers. En uh, gisteren was het zo op, ik dacht, ik zal vandaag wel meer maken. Maar nou was het ook bijna helemaal op. En dat vinden ze allemaal even lekker. Ze vinden niks anders, te hebben dan als er een stukje vlees... En dan stokbrood met uh, kruidenboter, en dan halsdurven, of, of, of koude schotel, of je het ook mogen noemen. Zo'n tomatenslaatje erbij. En dan allerlei sausjes op tafel, en dan af, uh, vlees vanaf de barbecue. En eigen en jullie weten het, mijn eigen gemaakte En waar jullie het recept allemaal al van gekregen hebben. Hè? En die blijft lekker. Nou, ik had nog een paar speklappen over, toen kwam mijn kleindochter straks en zei oh oma, heb jij nog kolen? Hans Kool dan, ja die heb ik nog. Nog niet zoveel veel meer. Ik zeg je, je kunt ook nog een pindasaus meenemen, dit staat er nog, en je kunt nog een pakje met de uh, mooie meenemen. En dan ben ik ook weer, ben ik ook weer en, zo, en we zijn met de vrienden dolgelukkig en zijn weer naar huis dus dan is alles op nou. En dan kunnen we morgen weer aan de normale, aan de normale eten beginnen. Wekkenboom, koketten, gemalade zout, vierkantige bakken piepeltjes en salade. Och, ik krijg plek, zei Jan. Nou, ik zal je wel vertellen. Ik weet niet of dat jullie, dat jullie daar ook wel eens aan zitten denken. Vroeger, tegenwoordig zijn er al die je aardappeltjes zitten allemaal gepakt in, in, in een dingetje. Maar vroeger als een nieuwe aardappel kwam, ik krijg ze al dan nog wel weken denk. Dan kwamen de nieuwe aardappelen kwamen dan uit. En dan, ging, en dan deden, we, deden we die in een emmer. En dan moesten we een klomp. En dan ging die die aardappel ging in een emmer met water. En dan gingen we met een klomp. Met een klomp zo. We moesten wel heel de hele tijd zo in die aardappelen Dan gingen die, die dunne schil van af. En dan werden die gebakken. Dus die, maar die smaak kan ik niet meer gevonden krijgen. Of het nou kwam omdat we vroeger al honger moesten lijden en altijd blij waren dat we eten hadden, dat daar in mijn gedachte, dat gewoon de lekkerste aardappelen waren die er ooit waren. Of, het is er niet meer. Ik Weet ook, wij hadden, wij hadden, op een gegeven moment kwamen die schrapmachines uit. Dan ging je naar de, naar, naar de groenteboer, en dan gooide ze zo'n steltje van die aardappelen zo'n schrapmachine. En dan draaide dat soort ding helemaal rond. Dan zag je eronder was een paar keer dat water eruit komen, en die vellen, en dan nam je die mee naar huis, en moest je alleen maar de pikjes eruit halen. En dan lekker bakken. En dat, ik weet niet, dat is net wat het dan niet meer is. Maar vroeger had je allemaal veel meer in je eigen tuin staan. Het leek net of dat soort uh, ding. En ik ben er ook achter gekomen dat de trostomaten, want je hebt allerlei soorten tomaten, maar dat de trostomaten, dat die het meeste overeenkomen met de smaak die wij vroeger hadden van de eigen tomaten die we ook in de tuin hadden. En toen dacht ik gisteren zo, ja, maar dat is toch eigenlijk logisch. Dan denk ik, waarom zijn die trots tomaten smaken? Maar weer hetzelfde als vroeger, de, de, de, de tomaten bij ons thuis in de tuin. En toen dacht ik, ja, eigenlijk waren dat ook trots tomaten. Want, want, want, want de, die hangen ook allemaal aan het trots. En, en als je ze in de tuin hebt, en je hebt zelf van die, van die tomaten hangen, dan hangen ook die, die tomaten. Hangen ook die tomaten aan, aan trossen. En dan kun je ze ook zo plukken. Dus het is toch, het is toch, en ik vind de aardbeien tegenwoordig ook niet meer wat geweest is. Dus. Maar ja, de echte zijn er eigenlijk nog niet van de grond, hè. Wel van de kas, maar echt van de koude grond zijn de aardbeien eigenlijk nog niet, hè? Het is nog geen aardbeientijd. En ik denk dat die aardbeien, dat die wel het lekkerste zijn. Eet je ook even smerwortel, smeerwortel. Laat het trekken op hele poli. Vandaag is Nou, het is lavendeolie erbij. Graag niet met roze hout. Nou, en over twee weken dan is ze eruit als, als, als donderdag. Want alle rimpels, die vliegen eruit. Ja, dat moeten we hebben, hè. Ja, er zijn Nederlandse tomaten. Tuurlijk. Maar mijn... Uh, mijn uh, hoe heet dit? Mijn vader had altijd tomaten in de tuin vroeger. Dus in Nederland kunnen we goede tomaten kweken, hoor. En die zijn hartstikke lekker. Nee, wat zijn drie soorten waters? Ik zou het niet weten, toch, waar je het nou over hebt. Maar dan is de tijd nog niet. Ik vind altijd in de tijd dat het een nieuwe haring is, dan is het ook de tijd van de aardbeien. De, de nieuwe haring en de aardbeien, dan zijn de aardbeien onderaan uh, vers van de grond, en de, nieuwe, en de nieuwe haring, dat, dat gaat ongeveer, is dat in dezelfde periode. Ik weet wel dat er bij ons tegenover, uh, toen ik, toen, wij, uh, toen een jong meisje was, en dat tegenover bij ons, uh, wij woonden aan de spoorlijn, en dat tegenover was een... Um, er was een man, een, die had een boerderij. als een huis kapacht, het was geen eet En die had dan even zijn huis, ik weet niet, voor aardbeien. En dan ging als zondagsmiddag, we gauw zondag even voor, voor twee gulden aardbeien gaan halen. Nou, en dan ging je voor twee gulden aardbeien en dan plukte die man voor twee gulden aardbeien. Nou, en dan lekker, dan lekker brood en dan uh, was dan het brood, je wel nog, nog niet gesneden brood. Dan ging mijn moeder zo het brood tegen haar buik aan en zo met grote broodmes. Na dat toe, uh, er waren van die ronde brood, weet je wel, dat we snijden. En dan allemaal een lekker boter erop en, en aardbeien. En dan suiker erop, man. Dat was heerlijk, de mens wilde niet meer. Dat was gewoon hartstikke uh, lekker. En dan, en, en dan blijf je toch altijd naar, uh, naar verlangen. En dan zie je op een gegeven moment hier in de supermarkt die aardbeien staan, dan staat er gewoon nu stunt, uh, een bakje voor uh, 2,49, en dan neem je mee, ik heb ze al twee keer weg moeten gooien. Ze dat er een paar boterhammen van en dan gooien ze ze weg. Nou, de wilde aardbeien, daar heb ik toevallig vorige week over gelezen in de kruidboek, maar dat zijn de beste, hè, de lekkerste. De wilde aardbeien. Ja, die kun je gewoon, dat is een spoorplant, die be, dat groeit vanzelf. Heb ik toevallig vorige week toch behandeld, de wilde aardbeien, want die is het smaakvolste te zijn. Ze zijn wel klein, maar ze zijn wel smaakvol. Ja, ik vind met kiwis, op een gegeven moment als kiwis niet echt rijp zijn, hè, dat doet gewoon eens pijn in je mond. Als je kiwis eten, uh, zo lang zijn ze dan. Maar dan moet je die cold, die cold kiwis kopen, die zijn wel lekkerder. Cold, cold kiwis geloof ik, die zijn wel lekker. Nou, ik denk dat je hennep -die in alle, alle reformhuizen kan kopen hoor, want ik heb van de week op zaad gekocht in de vijf kilo, ik kan gewoon naar mijn eigen, mijn eigen dingen beginnen, <laughs> mijn eigen witkwekerij. Duiven, duiven, want die snoepzaad zit dat ook, de meeste duivenmelkers geven duiven, snoepzaad. Als ze uh, met, uh, voordat ze met de vrucht mee gaan en nou zijn we erachter gekomen, dat er heel veel uh, hennep uh, in, uh, in, in snoepzaad zit. Het is natuurlijk geen wonder dat die duivenmelkers ook geven, Je hebt maar gewoon hennepzaad gehaald. Dan ga ik ze maar, maar ik zal ze een paar in de grond zetten, zo'n saadjes. Kijken wat eruit komt. Moet ik niet te hard zeggen, want als de maar zit te luisteren, uh, kijk dat hier. Gelukkig geen, voorlopig geen, uh, geen dingen meer. Geen kines meer. Ja, dat is precies hetzelfde als met de sinaasappelen. De sinaasappelen, dat is nou de tijd ook niet. Dat komt dadelijk weer in oktober, oktober, november wordt de sinaasappelen tijd. Dan zijn de sinaasappelen op zijn lekkerst. Nu smaken ze ook, dan zijn ze ook niet zo lekker. Ik zeg niet voor de pers sinaasappelen, maar dan zijn ze niet zo lekker. Maar al, ze zeggen altijd, de vrucht die je eet, wanneer het hun tijd is, is altijd de beste. Dus wanneer het tijd van de peultjes is, dan moet je peultjes kopen. Wanneer het tijd is voor de andere dingen, moet je die kopen. Wanneer het tijd is, en uh, koop je buiten die tijden dat het normaal tijd is. Tom die weet het. En planten uit volgevoer geven heel de wiet, wiet, Dus dat weet Tom al meer van. Dat weet Tom al meer van. Ah. Ah. Ah. Tom, Tom expert, van ah. wie? Ah welk Tom Tom, Tom, die zegt: uh, help het vogelvoer, vo vogelvoer krijg je geen, geen goede wiet van. Natuurlijk wel, help en help. Dat kan het, uh, het vogelvoer geven. Hele slechte wiet, zegt Tom. Nee, nee, nee, maar dit is niet in de hè dan zakt je wel niet zonder te in de traaf, hè? Hennepzaad verduiven kun je gewoon zaaien, waren een bonnetje, en dan mag je ze gewoon in je tuin zetten, is legaal, want het is een andere hennep, zegt kuus. Dus dan weten we. Dus. Kunnen we hier heel, heel de tijd, als we hier achter, dan achterbuiten bij die struiken willen, verder allemaal goed strooien, zo. Ja, dan moet je bij het wel Als, maar als kus wil, dan ga het doen, Ja, draai je Ja. Het geluid weer weer niet lukken, zegt, zegt uh, Jochen. Nou, lieve mensen, jullie horen misschien bij muziek, dat is Radio Hollandio. Maar lieve mensen, ik ga er weer langs een mijn eind aan draaien. rijden. Uh, Jochem, zoals je weet heeft donderdag vanavond het programma geopend van de Radio. Ik ben een tussengeval. Ik heb er een tussendoor, tussendoortje gedaan met uh, het spiritueel centrum van het Sesse Zintuig. En dadelijk neemt Guz het van mij over. Stokje van mijn over. En die gaat uh, met jullie de, natuur, de, de natuur -tijd in. De natuurtuin. Dus geniet ook dadelijk weer een uurtje van uh, Guus' programma. Dat is ook altijd wel interessant om te... Het uh, is natuurlijk ook altijd weer leuk om, uh, om te doen en te luisteren. Nou, Jan die zegt me dan weer te bedanken. Nou, ik uh, hoop dat jullie uh, van de week nog een hele leuke week hebben te op werk zeg maar korte week. Het zijn maar vier dagen. En dan zijn we er weer. Nou, ik zou zeggen, lieve mensen. Geniet ervan. Ik sluit af. Met. Het, met Hol uh, Radio Hollande. Hollando. Uh, Hollandio. Die zet ik daar nog even aan. dan kunnen jullie nog even naar luisteren. En ik zou zeggen tot aanstaande zaterdag. Heel veel liefs. En op zijn Brabants gezegd. How to! The guitar is verzameld for the guest tonight. It's here for the word of the is a little warm than Radio Hollandio Radio Hollandio Muziek van eigen bodem